5 uur. Dit is Radio 1 met Lucella Carasso. En zo in het NOS Radio 1 journaal praten we door over Frankrijk. Het land gaat er hard in tegen Syrië. Eerst het NOS journaal Gert Kluk. Nederland, Duitsland, Groot-Brittannië, Frankrijk, Turkije en ruim 30 andere landen dringen aan op een scherpe internationale reactie op de mogelijke gifgasaanval van gisteren in het oostelijk deel van de Syrische hoofdstad Damascus. De landen willen dat de VN-inspecteurs in Syrië onmiddellijk toegang krijgen tot de buitenwijken van Damascus om onderzoek te doen. Minister Timmermans is er woedend over dat de Veiligheidsraad het gisteravond niet eens kon worden over een aanbeveling om een onderzoek in te stellen. Ik vind het onbegrijpelijk en ook eigenlijk voor de wereldgemeenschap beschamend dat de VN-veiligheidsraad niet in staat is om hier een duidelijk besluit te nemen. Ik kan ook geen enkel begrip opbrengen voor de motieven van landen die een dergelijk besluit tegenhouden. Want het gaat puur en alleen om het vaststellen van wat er gebeurd is... en wie daar mogelijk schuldig aan is. China en Rusland stemden tegen zo'n onderzoek. Acht leerlingen die betrokken waren bij de diefstal van eindexamens in Rotterdam... krijgen geen diploma. Dat heeft de directeur van de Iben-Galdun-school besloten. De acht leerlingen worden met terugwerkende kracht uitgesloten van het examen... en hun behaalde resultaten zijn ongeldig verklaard. De onderwijsinspectie heeft van het Openbaar Ministerie de namen gekregen van 42 examenkandidaten die mogelijk iets te maken hebben met de gestolen eindexamens. Ze zijn door het Openbaar Ministerie allemaal aangemerkt als verdachten. Het zijn niet alleen mensen die de examens mogelijk hebben gestolen, maar ook leerlingen die de examens zouden hebben gebruikt of verspreid. Mogelijk worden er later nog meer diploma's ingetrokken. In de Egyptische hoofdstad Cairo is oud-president Hosni Mubarak met een helikopter vertrokken uit de gevangenis. De rechter besloot gisteren dat het voorarrest na twee jaar niet meer verlengd kon worden. De autoriteiten hebben gemeld dat Mubarak naar een militair ziekenhuis in Cairo is gebracht, zegt verslaggever Joris van de Kerkhof. Mensen die daar bij de gevangenis waren zeggen van nou hij zal een dag of drie onderzocht worden en dan doorvliegen naar Sharm el -Sjeik. Maar eh, er zijn evenveel andere verhalen die zeggen dat hij toch in de buurt moet blijven. Er is tenslotte eh, zondag nog een zaak eh, die dient. Um, en er is ook het verhaal dat hij uh, misschien wel gewoon onder huisarrest komt. En als je dan um, helemaal naar Sharm el gaat naar uh, een eigen huis, ja, dan zou de controle op hem wat minder uh, kunnen zijn. Mubarak moet opnieuw voor de rechter verschijnen... ...wegens betrokkenheid bij de dood van betogers tegen zijn bewind. Hij was daarvoor al tot levenslang veroordeeld... ...maar de straf is wegens fouten in de procesgang ongedaan gemaakt. Mubarak moet zich ook verantwoorden voor corruptie. Het hulpprogramma voor Griekenland loopt tot eind 2014... ...en dan kijken we waar het land staat. Dat zei minister Dijsselbloem... ...naar aanleiding van vragen over zijn eerdere opmerking over Griekenland. Dijsselbloem zei vanochtend in het Financiële Dagblad... dat er na 2014 voor Griekenland nog iets moet gebeuren... en de oppositie eist daar opheldering over. Dijsselbloem reageerde voor een vergadering van het kabinet. We hebben met Griekenland afgesproken dat het stap voor stap zal zijn. Als zij zich niet aan de afspraken houden... dan zal, uh, zullen de Eurolanden geen extra steun verlenen. Dat is uh, heel precies afgesproken in december. Dus onder die voorwaarden gaan we aan de slag. De Russische regering heeft het Internationaal Olympisch Comité... de verzekering gegeven dat homoseksuele sporters... niet gediscrimineerd zullen worden tijdens de Olympische Winterspelen... in Sochi in februari volgend jaar. Vicepremier Kozak verzekert het IOC in een brief... dat Rusland zich aan het Olympisch handvest zal houden... dat iedere vorm van discriminatie veroordeelt. In de brief staat niet hoe de Russen zullen omgaan met sporters... of toeschouwers die een statement over de homowet maken... zoals het dragen van een badge of het zwaaien met een vlaggetje... met de regenboogkleuren. De Nederlandse dressuurploeg is bij de Europese kampioenschap in de Deense Herning als tweede geëindigd. net achter Duitsland. De equipe bestond uit Edward Gal, Adelinde Cornelissen, Hans-Peter Minderhout en debutante Danielle Heikoop. Gal leverde van de Nederlanders de beste individuele prestatie. met de op twee na hoogste waardering. Het weer in het zuidwesten en zuiden nog het regen. Verder bewolking met vooral in het oosten en zuidoosten wat zon. Vanavond overwegend droog en vannacht opklaringen. Morgen flinke zonnige periode bij 23 graden in het noordwesten tot 27 in het zuidoosten. Dan de verkeersinformatie, Johnson Hoka. De spits zet nog niet veel voor. 15 files goed voor 47 kilometer. Het is wel wat drukker in de regio Amsterdam. Door een ongeluk op de A8 bij Zanddijk Op de rijbaan richting Zandam. Er staat een 6 kilometer file. En daar is de rechte ook dicht. Daar is het ook wat druk op de ring Amsterdam. De A10. Daar staat voor knopend de 4 kilometer. En de regio Rotterdam op de A15. Richting Europort. Daar staat tussen Rotterdam-Sjaloos en knopend Benelux 4 kilometer.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 Kies voor risicomanagement van Hofman Bedrijfsrecherche. Want vertrouwen is goed, maar Hofman is beter. Het NOS Radio in Lucella Carrasso. Het is bijna zeven minuten over vijf. Nederland is boos dat de VN-veiligheidsraad het inspectieteam in Syrië niet aan het werk zet in Damaskus. om te achterhalen of daar gisteren gifgas is gebruikt.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 ook stevige taal vanuit Frankrijk, want de Franse minister van buitenlandse zaken die zegt dat er moet worden ingegrepen als het gebruik van gifgas bewezen wordt. Si c'est avéré, il faudra qu'il y ait une réaction de la communauté internationale. Une réaction militaire? Een reactie, je dirais, j'essaye de trouver le mot, de de force. Dan moeten we krachtig optreden, zegt Fabius, al wil hij geen grondtroepen naar Syrië sturen. Zijn Duitse collega, Guido Westerwelle, die ziet de ernst van de situatie in, maar is iets voorzichtiger, wil eerst een duidelijk onderzoek. Deze voorwerfen zijn zo ernst, zo ongeheuerlijk, dat het notwendig is, bevor men over consequenties spreekt of speculeert, eerst een eine een überprüfung. overprüfing. Ja, deze verwijten zijn zo ernstig ongehoord, ook dat wij voordat we gaan spreken over consequenties of gaan speculeren, dat we ervoor moeten zorgen dat de zaak eerst goed onderzocht wordt, wat Nederland dus ook wil, Frankrijk ook. Ron Linker, onze correspondent in Parijs. Uh, Ron, we hoorden Fabius net met stevige woorden. Wat, wat denk je, kan die, die ook concreet waarmaken? Nou ja, kijk, Lucel, als je kijkt naar de militaire middelen... Frankrijk beschikt daarover. Ze hoeven het niet bij een dreigement te laten. Maar zover is het nog lang niet. Sterker nog, hè, Fabius heeft vanochtend nogmaals een keer gezegd... dat Frankrijk absoluut geen grondtroepen naar Syrië zal sturen. Dit was dus niet een oorlogsverklaring van de Fransen. Maar Fabius heeft wel twee dingen willen onderstrepen. één, de ernst van de situatie... Maar twee, zijn frustratie over de impasse in de Veiligheidsraad. En wat dat laatste betreft was het dus vooral een dreigement aan de Russen. Als jullie dwars blijven liggen in de Veiligheidsraad... dan gaan wij op zoek naar andere oplossingen. Ja, maar en is er, is er steun voor een andere oplossing? Want, want je zegt het al, die Veiligheidsraad die kwam er gisteren niet uit. Wat zou Frankrijk kunnen doen? Nou, de Fransen zien dat er op dit moment geen uh, of onvoldoende draagvlak is voor een militaire ingreep. Het, het is buitengewoon gecompliceerd uh, en bepaalt niet zonder risico's om daar in Syrië militair in te grijpen. Maar tegelijkertijd, je ziet wel dat er steeds meer landen zijn die opheldering willen. Uh, je liet net zo net Duitsland horen, ook Turkije zegt dat er een rode lijn overschreden is. Dus uh, uh, in Parijs stelt men vast dat de afgelopen dagen een storm van protest is opgestoken. Frustratie is er algemeen over het uitblijven van een reactie van de Veiligheidsraad. Helemaal omdat die inspecteurs van de VN al in Syrië zitten. Maar de vraag blijft wat het vervolg wordt van de woorden van Fabius. Ja, want ik denk dat Europa, hè, mocht Europa het, het, het eens worden... dat Europa uh -huh. zelf ook niet zoveel kan doen, toch? Daar is echt wel de VN voor nodig. Ja, aan de andere kant, je kunt wel voorbeelden vinden in het recente verleden. Hè. Kijk naar Mali, daar was het Frankrijk dat het voortouw nam. Uh, in Libië, Engeland en Frankrijk, maar... Je kunt die twee interventies niet één op één vergelijken met Syrië. En laten we wel wezen, Parijs hoopt dat in de Veiligheidsraad... de Russen zich iets meer toeschietelijk zullen opstellen de, de komende dagen. Dus wat dat betreft waren de woorden van Fabius... misschien niet eens direct gericht aan het Syrische regime. Eerder bedoeld voor de Russische regering in Moskou. Ja, en nou als je bedenkt dat er waarschijnlijk gifgas uh, is in Syrië... aanwezig is, dan uh, nou ja, denk je ook wel tien keer na, denk ik. Voordat je je mensen erop afstuurt, toch? Oh, absoluut, dat zijn de risico's. En niet voor niet journalisten van Le Monde hebben eerder dit jaar al uh, ja, stalen meegenomen. Uh, een duidelijke aanwijzing, het bewijs volgens de Franse regering dat daar uh, door het Syrische regime chemische wapens zijn ingezet. Des te meer risico's zijn er om grondtroepen te sturen. Maar je kunt bijvoorbeeld ook denken aan luchtaanvallen gericht op wapendepots... Uh, je kunt ook denken aan het bewapenen van opstandelingen. Maar goed, daar zitten ook haken en ogen aan. Want aan wie geef je de wapens? Aan uh, moslimradicalen. Uh, dat is natuurlijk ook geen handige oplossing voor de Fransen. Ron Linker, dank voor dit moment vanuit Parijs. Nederland heeft er een autofabriek bij. In Tilburg worden Tesla's geassembleerd. Dat zijn elektrische auto's. Vandaag kregen de eerste klanten hun sleutels. Ik zal u wel de eerste sleutel overhandigen. Alsjeblieft. Dank u. Ja, het is een mooie kleur, hè? U ziet hem voor het eerst, mevrouw Heijnen. Nou, ik heb deze natuurlijk nog nooit gezien, maar ik heb al wel zo'n auto gezien. Ja, maar dit is de uwe. Ja, dat klopt. Dat klopt. Hij ziet er zo gewoon uit eigenlijk. Hè? Ja, maar misschien, misschien is dat de kracht, hè? dat iets wat er zo gewoon uitziet, toch niet zo gewoon is. Thank you all for coming. It's a pleasure to have you here. Welcome to the Tilburg Assembly Plant. Een gigantische assemblagehal is het deze Tesla hal waar de auto's zonder motor, zonder batterij aankomen en die worden er hier ingezet. gezet. Now it's the beginning van een bustling assembly plant for the world's most advanced innovative car. It's it's truly a Tesla story. Jaarlijks zullen er in deze hal rond de 10.000 Model S Tesla's worden afgeleverd. Ongeveer een derde van de wereldproductie die Tesla met dit model wil bereiken. Vincent Evers, eh, publicist. Je eh, hebt een blog ook, Tesla? TeslaDriving.nl En je gaat zelf zo'n Model S kopen? Nee, ik heb hem al gekocht. Hem al ik zit al gekocht. alleen in de rij te wachten tot ik hem, hem alsjeblieft mag ontvangen. Jij bent ZZP'er. Dat ding kost jou bijna niks, uh, vertelde hij me. Vertel. Dankzij Jan Kees de Jager is er echt voor een belastingregime in Nederland wat ongeëvenaard is. Dus als jij op een gegeven moment als ZZP'er, een bedrijf, zo'n 100.000 euro koopt, krijg je de BTW terug, mag je de aanschaf aftrekken. Maar dan zijn er nog twee andere subsidies, de MIA van Milieu en Kleinschaligheid... waardoor dat ding mij eigenlijk gewoon na aftrek van belasting 16.000 euro kost. En ik heb 0% bijtelling, en ik heb geen wegenbelasting, en ik betaal 5 cent per kilometer... en ik rij in een auto waar iedereen zegt wauw. En dan natuurlijk... See-off our happy customers and their Model S with a big round of applause. En mevrouw Corrie Heijnen is een van de eerste bezitters van het nieuwe model. Let we zoeken hè? Hoe dat allemaal werkt. Ik ben bezig met dat 17-inch scherm. Ja, dus ik was even aan het kijken, want wij moeten ook naar Tesla. Ik denk, ik zet het adres eraf vast even in. 497 kilometer zou die moeten kunnen rijden, staat er nu. Ja. Nou, ik ben benieuwd. Ik moet zeggen, die die, die, die kan tussen de 3 en de 350. Dat maakt hij ook waar. En dan uiteindelijk zijn ze klaar met de uitleg. Dat heeft een dikke anderhalf uur geduurd en kunnen ze gaan rijden. En dan is dit het geluid wat ze maken hier op die gladde vloer van die assemblagehal als ze wegrijden. Een verslag was dat van Jeroen de Jager. In het voetbal zijn de Belgische rode duivels een begrip, of dat waren ze in ieder geval. Um, maar de namen Red Panthers en Red Lions, die zullen binnenkort misschien bekend worden vanuit het hockey. Want hockey is in opkomst daar. Daarom is Karin Alberts in België, waar ook het EK hockey wordt gehouden op dit moment. Um, en dat merk je ook echt, Karin, dat het in opkomst is? Ja, dat merk ik zeker. Uh, onder andere doordat er uh, heel veel publiek hier naar uh, de wedstrijden komt. Hoewel, tegelijkertijd moet ik mezelf nu verbeteren. Want als ik nu naar de wedstrijd kijk, dan is het heel rustig. Maar dat is uh, Ierland. Um, um, kom ierland spanje Dus daar zitten geen Belgen op, of is maar weinig Belgen op de tribune. Maar zo dadelijk dan, dan komen de Belgen het veld op. En die gaan dan de dames. En die gaan dan tegen Duitsland. Dus dat belooft een spannende wedstrijd te mm -hmm. worden. En dan zullen de tribunes ongetwijfeld vol zitten. En een deel van het succes, dat is ook wel weer leuk om te zeggen... met enig chauvinisme, is eigenlijk ook aan de Nederlanders te danken. Want uh, de bondscoach van de mannen, dat is Mark Lammers. En de technisch directeur van, het Belgische, van de Belgische Hockeybond... dat is Bert Wentink, ook een Nederlander. Hij woont nu zo'n 15 jaar in Antwerpen. En hij is in 2005 gevraagd om het nationale hockey... weer wat professioneler te gaan maken. Op dat moment stelde dat nog niet zo heel veel voor in België. Hij is hard aan de slag gegaan... En hij vertelde me net wat hij aantrof toen hij begon. Ja, een, een organisatie die absoluut niks te maken heeft met topsport. Uh, maar ik heb in een uh, eerder verleden gezien dat het talent in België er is... dat er geld is, dat, er, uh, dat we een staf kunnen aantrekken... uit Australië en uit Nederland op dit moment... die in staat is om, om België te brengen daar waar ze kunnen. Dus afgelopen weekend heeft u staan dansen... toen ze met twee één Duitsland versloegen? Ja, dat, dat zijn momenten die maken alle problemen... die we in het verleden hebben gehad om alle moeilijkheden te overwinnen... om alle neuzen dezelfde kant op te krijgen. Dat zijn de momenten die maken al dat werk en doorzettingsvermogen waar je daarvoor nodig hebt... dat, dat maakt het weer goed. Ja, en wat je altijd ziet, als het dan professioneel goed gaat... dan worden ook steeds meer jongens en meisjes enthousiast voor een sport. En dat zien ze ook hier bij de hockeyclubs. Gewoon op het uh, normale niveau, hè, de hockeyclub om de hoek. Daar stromen de ledenaantallen, uh, die lopen op. En uh, als je vergelijkt, zo'n acht jaar geleden waren er 1500 jongens en meisjes... die aan hockey deden. Ook mannen en vrouwen, moet ik er meteen bij zeggen. En nu zijn dat zo'n 35.000. Dus in acht jaar tijd is dat meer dan verdubbeld. En uh, een heel aantal aantal van die mensen, zo'n 2500, loopt hier ook rond als vrijwilliger. Als je ze allemaal optelt van al die tien dagen. 200, 250 vrijwilligers per dag zijn er nodig. En ik sprak er net een aantal van hen. En één van hen vertelde dat zij op zich nog niet zo heel veel. of nog niet zo heel lang het hockey had leren kennen. Maar dat ze afgelopen zaterdag helemaal in de band kwam. toen zij kwam kijken en zich meteen als vrijwilliger heeft aangemeld. En zij vertelt ook wat zij zo aangenaam vindt aan dat hockey. Ze lopen hier gewoon met hockeysticks rond. Dat kan je bij het voetbal gewoon niet voorstellen, want dan, dan mag je het stadion in. En hier is het allemaal geen probleem. Hier kennen het allemaal. Het is, ja, het is heel sportief, het is heel, heel aangenaam. Ja. Was u al hockeyfan of bent u dat hier aan het worden? Nee, ik, ik speel zelf hockey op deze club. En zo ook vrijwilliger geworden? Ook vrijwilliger geworden, zo, ja, dat klopt. En dan is het wel een hele eer dat juist de EK hier wordt gehouden op uw ja. club. Ja, heel mooi, heel mooi. Ja, um... Ik speel natuurlijk zelf en ik ken natuurlijk een aantal spelers van de nationale ploeg. En uh, ja, dat is mooi. Hier uh, ben je wel trots. En dat was juichen afgelopen weekend toen ze ja. met 2-1 Duitsland versloegen. Ja, dat klopt. dat klopt. Dat was een goede sfeer daar. Stond ik op de staantribune en uh, ja, dat was uh, heel mooi. Ja. Ik begreep dat de hockey eigenlijk in een paar jaar tijd enorm is gaan ja. groeien in België. Klopt. Ja. Want in rond 2005-2006 was het heel amateuristisch ja. en was er geen goed veld en zo voor de nationale ploeg. En uh, dat is na een tijdje steeds meer en meer. Uh, Opgeklommen het een Belgisch hockey en uh, nu zijn die heel goed. Nu hebben ze zelfs van de Olympische kampioen uh, Duitsland. En, en hoe komt dat dat uh, België er zo aan trekt dat het zo veel ja, beter wordt? Ik denk, ik weet het niet echt, maar ik, volgens mij investeren ze nu meer in de jeugdopleidingen en nu hebben ze ook goede spelers. Spelen ook sommige spelen in het buitenland of gaan nog naar het buitenland. En um, ze hebben een goede bondscoach, Nederlands uiteraard, um, die al heel veel ervaring heeft en um, ja. Dus dat helpt? Dat helpt, ja. zeker. En dat betekent ook dat zeker na zo'n EK... er waarschijnlijk straks nog meer jongens en meisjes gaan hockeyen. Ja, ik denk het wel. Want um, was, het, was al het was al populairder geworden na de Olympische Spelen. Toen de Belgen mochten meedoen met de Olympische Spelen... toen was het al populairder. En uh, nu denk ik dat zeker omdat het EK met in eigen land... denk ik dat het nog populairder gaat zal worden... Dat was het EK hockey om zes uur. Dus de dames van België. Karin Alberts, we horen later meer van jou. Gaan we nu naar de verkeersinformatie? Hoe is het op de weg, John? Nou, het valt nog mee. 58 kilometer. Wel problemen op de A16. Daar zijn vrachtwagenchauffeurs aan het actievoeren Richting Rotterdam. Daar staat 7 kilometer tussen Zevenbergse Hoek en de Drechttunnel. We hebben nog opvallende files op de A1 richting Aapdorn. Bij Barneveld 3 kilometer na een ongeluk. Op de A8 richting Zandam. Daar staat er een ongeluk tussen Knoop het Koenplein en Zaandijk. 6 kilometer. Bij Zaandijk is de rechterijs ook dicht. Daar is staat het ook vast op de Ring Amsterdam, de A10. Daar staat dus de Slotermeer en klopt het Koenplein 3 kilometer. In de ochtend en avondspits, het NOS Radio 1-journaal. Met straks het Nederlandse succes bij het EK Paardensport in Denemarken. Nu de Nederlandse rockband Rigby met Lighter. Wie dus? Netbeheerder Enexis doet deze maand een proef met speurhonden die stroomstoringen kunnen opsporen. Gaat namelijk veel sneller dan dat er nu iemand uh, alle deuren langs moet. Rob van buitenen van Enexis legt uit hoe normaal gesproken zo'n storing wordt aangepakt. Ja, dit is onze meetwagen die we gebruiken om, uh, om storingen uh, te lokaliseren. Deze kabel, een dikke kabel met, uh, met een aantal aansluitingen, die sluiten wij aan in ons uh, elektriciteitsstation... En dan kunnen wij, als alle klanten er vanaf zijn, een spanning op ons, uh, op ons net zetten. Zodat we kunnen lokaliseren waar de storing op de kabel die door de weg loopt, uh, waar die zit. Maar dan moeten wel eerst al die klanten afgeschakeld worden. En daar zit het probleem. Precies, precies. Om te kunnen meten moeten wij alle klanten die op de kabel zitten moeten wij verwijderen. minste, dan moeten we de zekeringen uit de meterkast draaien, zodat wij veilig kunnen meten. En dat is inderdaad tijdrovend. zeker omdat je weet dat de mensen steeds met z'n tweeën werken. Of als ze bijvoorbeeld op vakantie en niet thuis zijn. Want hoeveel mensen zitten er gemiddeld op zo'n uh, aansluiting? Ja, dat hangt een beetje af of het in het centrum is of in, uh, of in een dorpskern, maar gemiddeld een stuk of 30, 40. En met honden gaat het allemaal een stuk eenvoudiger. Hé, hey Senna. Eerst een bal nemen. Daar doet hij alles voor. Hè? Niet voor eten, maar voor zijn speelgoedje. Ja, ja. Dat is het belangrijkste in zijn leven. Guido van Balen, die traint deze honden. Dat ja, is braaf, zeg. Mechel herder. Senna is nog maar bij ons twee jaar nu. En hoe traint u hem precies op toluween? Want dat is het stofje wat hij nu moet zoeken. Nee, van toluween zijn we overgeschakeld naar de eigenlijke stoffen... die vrijkomen in uh, de kortsluiting, die dat meer... Uh, werkelijkheid zijn waar de hond moet naar zoeken. Want Toloween is alleen maar een deel ervan. Dan zijn we die delen gaan verbergen en daar gaan we dan de hond op trainen voor die deeltjes te zoeken. Met minder en minder en minder hoeveelheid. Totdat we op een paar uh, milligram van dat product de hond uh, opgeleerd hebben. De concentratie die de hond zoekt in Tolween is minder dan 1 ppm. Dat is één paard per miljoen. We zijn met Nexis begonnen een half jaar geleden. We hebben verschillende testen gedaan. En Nexis heeft een trainingsveld waar zij simulaties hebben gemaakt. Dat hebben de honden 100%, 100 gevonden. We zijn de laatste dagen ook mee geweest naar actuele kortsluitingen. Hebben ze ook alle 200% gevonden. Dus we zijn op goede weg. Nou, het is nieuw, maar we zijn op goede weg. Ze is erbij gaan zitten. Zullen we eens gaan? Senna, zit. Wat, gaan we doen? Huh? Wat gaan we doen? Ze heeft er flink de pas in. De, de begeleider moet de pas van de hond aannemen. Zoek het gaasje ze heeft ergens lucht gehad. Oh, dat is flink, zo het Oh ja, dat is ze flink gedaan. heeft de wind opgevangen, teruggekomen en aangeduid. Ja, knap hoor. En uh, hoe nauwkeurig kan ze dat? Dat is 100 Want ik heb juist vernomen van Tris uh, uh, dat de MOF uh, 70 centimeter onder hier zit. Dus dat heeft hij weer perfect gedaan. Nou, geweldig. Het heeft u, u bent helemaal bezweet. Ja, ik ben altijd veel moeilijk dan een hond. Dat is misschien de leeftijd. Guido van Balen moest dus achter de hond aanrennen. Hij traint ze om de stroomstoringen te kunnen opsporen. U hoorde een verslag van Trudy van Rijswijk. Het NLS Radio 1-journaal. Sport. De Nederlandse dressuurploeg heeft een zilveren medaille gehaald op het Europees kampioenschap paardensport in Denemarken.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 Lokaal kan er vannacht wat mist ontstaan en het blijft droog... bij minima rond 15 graden en er staat nauwelijks wind. Morgen schijnt de zon geregeld en loopt de temperatuur flink op. Het wordt 23 graden aan zee en rond 27 landinwaarts. Het blijft ook dan na droog en de wind is zwak tot matig uit oostelijke richting. En dan het weekend. Zaterdag is er een kleine kans op buien in het uiterste zuiden van ons land en ook aan de westkust. In de rest van Nederland blijft het droog en zonnig. De temperatuur dan ligt rond 24 graden en de wind is oostelijk. Bovenland zwakt tot matig van kracht. Op het IJsselmeer en ook op de Wadden staat dan een vrij krachtige wind. Zondag neemt de kans op buien wat toe en dat geldt dan vooral voor de zuidelijke helft van ons land. De bewolking is daar ook wat prominent aanwezig dan in het noorden. Na het weekend valt er slechts heel lokaal een bui en dan ligt de temperatuur rond 22 graden. De avondspits John Sohoka. 28 files, goed voor bijna 100 kilometer. Een paar opvallende files onder meer op de A7. Herenveer richting Afsluitdijk, daar staat 2 kilometer. Tussen Joure west en Sneek op de A8 naar Zandam Bij knoppen Zandam 4 kilometer na een ongeluk. Inmiddels zijn alle reizen ook weer vrij. Daar staat het ook wel vast op de Ring Amsterdam, de A10. Tussen af het Haarlem en Knoppen-Koenplein 4 kilometer. En op de Ringweg Amsterdam, de A10 Zuid richting Amersfoort. Daar staat door een ongeluk tussen Kloopenten-Nieuwe weer en a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 En vooral erg handig als u bijvoorbeeld s'avonds ergens op een provinciale weg rijdt. Ontdek alle innovaties van de Volvo V60 op volvocars.nl. Ik denk dat we het wereld met een schouder Nee, ik ben niet een crazy old fool. Ik ben Desmond Tutu. En ik zeg je dat we klimaatverandering kunnen change.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 Eindexamenfraude is weer in het nieuws. Begin juni werd natuurlijk bekend dat er op de Rotterdamse scholengemeenschap... Iben Galdoen 27 eindexamens waren gestolen. Het Openbaar Ministerie is toen een groot onderzoek gestart. Uh, dat onderzoek is nog in volle gang. Maar er is toch wel een en ander te melden vandaag. Daarom heb ik aan de lijn persofficier Barbara van Unnik... van het OM Rotterdam. Goedemiddag. Goedemiddag. Want hoeveel leerlingen of oud-leerlingen... heeft het OM uh, op dit moment nog in het vizier? Nou, dat zijn er vele tientallen. Uh, daar heb ik niet helemaal een helder beeld op. Maar wat wel helder is, is dat we van 42 eindexamenkandidaten uh, de namen hebben verstrekt aan de onderwijsinspectie. En wat hebben die 42 gedaan? Nou, Die 42 kandidaten dat zijn uh, verdachten voor ons, waarin wij vinden dat we een sterke bewijspositie hebben. En van die 42 worden er 31 verdachten van de heling. Dus het bezit hebben van een gestolen examen of het verstrekken of verspreiden van een gestolen examen. Uh, dan blijven er elf over. En die elf die worden ervan verdacht dat ze daadwerkelijk betrokken zijn bij de diefstal van die examens. Ja, en acht daarvan, ik neem aan dat dat acht van die elf zijn, uh, die krijgen nu geen eindexamen van de school. Uh, ja, bent u ben daar ook nog bij betrokken geweest? Of is dat dan weer een, een beslissing van de school zelf? Nou, dat gaat allemaal via de onderwijsinspectie. Daar hebben wij natuurlijk al die namen aan verstrekt. En de onderwijsinspectie gaat dan vervolgens in conclave met de directeuren van de betrokken scholen. Ja, en wat staat uh, deze leerlingen justitieel gezien nog te wachten? Nou, dat is nog niet van iedereen zeker. Het is wel zeker dat van alle 42 namen die wij nu verstrekt hebben aan de onderwijsinspectie... wij in ieder geval een vervolgingsbeslissing zullen nemen, wat dat dan ook is. Wat wel zeker is, is dat de 11 verdachten die betrokken zijn geweest... bij de daadwerkelijke diefstal van die examens, die zullen een dagvaarding krijgen. Die moeten zich voor de rechter verantwoorden... En dat zal ook de meervoudige Kamer worden. Ja, en, en dat betekent ook dat daar behoorlijke straffen uit kunnen komen? Daar kunnen behoorlijke straffen uitkomen. Eh, maar dat, deze beslissing is ook ingegeven door de complexiteit van het onderzoek en de omvang van het dossier. Ja, want, en, en Heling bijvoorbeeld, hè, waar 31 zich dan uh, uh, schuldig aan zouden hebben ja. gemaakt, want ze worden nog verdacht. Wat kan je daar okay. voor straf uh, voor krijgen? Nou, dat is heel wisselend. Dat hangt van een heleboel factoren af. De wet stelt als maximumstraf op heling. En dan heb ik het over opzetheling. Hè. Dus dat je weet dat dat wat jij in handen hebt, dat dat gestolen is. Maar dat weet toch uh, iedere leerling, of niet, bij een eindexamen gezet. van tevoren? Daarom neem ik natuurlijk ook als voorbeeld de opzetheling in dit geval. Ja. Want daar gaan we ook wel van uit. Uh, daar zet de wet een maximumstraf van vier jaar op. Maar dan heb ik het alleen over meerderjarige verdachten als je minderjarig bent, heeft de wet weer een ander stelsel. Ja, en weet u wat voor straf je dan kan krijgen? Geldt dan gevangenisstraf of kom je dan in, in taakstraffen terecht? Nou, de maximale straf ook weer, dat is voor een leerling die jonger is dan 16 jaar, is dat maximaal 12 maanden jeugddetentie. En voor een leerling die ouder is dan 16 jaar, maar nog geen 18 jaar, is dat 24 maanden jeugddetentie. Maar er wordt natuurlijk ook gekeken naar de persoonlijke omstandigheden van zo'n verdachte. Wat is zijn leeftijd? Wat heeft hij een strafblad? Wat is zijn rol precies geweest? Maar ook, wat heeft het voor hem voor gevolgen gehad? Ja, en wanneer uh, wordt dat duidelijk, wat er geëist wordt? Nou, dat gaat nog wel even duren, want uh, het onderzoek is eigenlijk op dit moment nog in volle gang. Uh, en er worden ook nog heel veel verdachten gesproken op dit moment. Ja, want u, u, u kunt denk ik niet zeggen dat het ook bij deze blijft. Want wellicht hebben ze het uiteindelijk aan nog veel meer mensen doorgegeven, die eindexamens. En zoals ik al zei, het onderzoek is nog in volle gang en we zijn met nog veel meer mensen dan de 42 namen die nu verstrekt zijn in gesprek. Dank in ieder geval voor deze tussenstand. Barbara van Unik van het Openbaar Ministerie Rotterdam. Goedemiddag. Rond vier uur vanmiddag verliet de oud-president van Egypte... Hosni Mubarak per helikopter de gevangenis in Cairo. Hij is overgebracht naar een militair ziekenhuis. De bedoeling is dat hij huisarrest krijgt... want er lopen nog wel wat rechtszaken tegen hem. Verslaggever Joris van de Kerkhof stond de hele dag... op de uitkijk bij de gevangenis. Het was best wonderlijk. De helikopter kwam, zo rond een uur of drie, maar een uur later ging die helikopter weer weg. En toen vloog die, stond achter de muur, de andere kant op. En eigenlijk had niemand in de gaten dat de helikopter wegvloog met Mubarak daarin. Dus toen bleef het stil. Terwijl het, de Mubarak-aanhangers die er zijn, zo'n 200 in getal, terwijl die de afgelopen uren een enorm feest hadden gevierd feest Met foto's van Mubarak, oude foto's van Mubarak, waar hij er nog goed uitziet. En aan het begin van de middag kwam er een auto naar buiten. Het idee was dat in die auto Mubarak zat. Het dus eerst heel langzaam, maar later steeds sneller. Gingen mensen achter die auto aanrennen, gingen de auto zoenen, gingen op de auto slaan. Maar wat ik begrepen heb was het de gevangenisdirecteur die erin zat. In ieder geval niet Mubarak. Rood-wit en zwart heeft iemand bij zich schilderd armen en hoofden van, van mensen in de kleuren van de Egyptische vlag en zang. Aan het begin van de dag waren er heel veel mensen die tegen de gevangenismuur aanstonden. Het waren allemaal mensen met eten, drinken, kleren. Die wilden de gevangenis in om familie te bezoeken. ...en de spullen die ze bij zich hadden af te geven. En bij die mensen was één meneer, moslimbroeder, in Nederland gestudeerd. Die vertelde waarom hij hier is. Son, you catch it in, uh, in Fethe, Zijn zoon zit in de gevangenis, gearresteerd, zoals hij zegt, omdat hij in de moskee aan het bidden was. En hij vindt het maar een toneelstukje wat hier opgevoerd wordt uh, door het leger. Eerst Mubarak afzetten... Dan uh, Morsi die uh, aan de macht kan komen en uiteindelijk Morsi weer afzetten om weer terug te gaan naar het oude EGB Doe the army to replace by again. To go back to the country. De man is zelf niet binnen geweest, maar mensen om hem heen vertellen hoe het er binnen uitziet. 38 mensen. 38 mensen 4 bij 5 meter. By 5 meters. Very bad. Hij gaat met zijn handen in zijn haar en laat zien hoeveel beesten er dan uitkomen als je met 38 man op 20 vierkante meter zit. Every 40 people have one toilet. In the same room één toilet. In die kamer. En daar moeten ze met z'n allen gebruik van maken. En weet u hoe Mubarak erbij zit dan? Het is een hotel of vijf sterren. Een vijf sterren hotel voor, voor Mubarak. Deze mensen, deze verhalen verdwijnen in de loop van de ochtend. En die worden ingewisseld voor de foto's van Mubarak. Sleutelhangers van Mubarak. Egyptische vlaggen met Mubarak daarop. Een foto met Mubarak waar al een scheur door zit, maar dat maakt niet uit... Die worden omhoog gehouden, er wordt gescandeerd hoe goed het is dat Mubarak vrij is. En die helikopter, ja, die dus een beetje weg. Een verslag hoorde u van Joris van de Kerkel vanuit Cairo. De blokkade van de downloadsite The Pirate Bay heeft weinig effect gehad. Sinds mei vorig jaar moeten internetproviders de website blokkeren. Alleen via allerlei omleidingen weten Nederlanders toch zonder te betalen films en muziek te downloaden. Dat zeggen althans onderzoekers van Centerdata en de Universiteit van Amsterdam. Ongeveer een kwart van de uh, Nederlandse bevolking heeft het afgelopen half jaar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 ...het torrentverkeer niet afneemt omdat illegale downloaders naar, alle, naar andere illegale sites gaan. Uh, maar dat betekent niet dat de blokkering van verkeer naar de paardbeen niet effectief is. Uh, die blokkering die werkt heel goed, want sinds, het, uh, sinds de blokkering is het Nederlands bezoek aan die site met 79% gedaald. Dat is inclusief verkeer via omzeiling. Maar de blokkering die betreft wel alleen maar de Pirate Bay... en niet uh, andere illegale torrents, die dus nog bezocht kunnen worden. Dus wat het onderzoek aantoont, uh, is, is, is dat die, uh, dat die uh, illegale downloaders... andere sites gebruiken en dat die dus ook aangepakt moeten worden. Ja, want de Pirate Bay, daar kom je via Google toch nog wel vrij makkelijk uh, bij... via een tweede link. Nou ja... De, he, he, er zijn verschillende mogelijkheden om bij de bij te komen. Wat wij zien echter is dat uh, daar weinig gebruik van uh, wordt gemaakt. En nog maar uh, 20% van de uh, uh, hoeveelheid gebruikers uh, die voor de blokkering uh, gebruik maken, die doen dat via omzeilingen. Ja, want dat kan uh, dus wel. Dus er is die, dus niet de, meer. Nee, dus er is, en, is niet een totale dus blokkade. Nee, het is niet waterdicht, die blokkade. Maar het is wel waterafstotend. Hè. 80% vermindering van Nederlands bezoek is een, is een heel significant en heel uh, belangrijke daling. Um, en dat uh, gebruikers dan, of illegale gebruikers, naar nou, andere illegale sites uh, gaan, betekent alleen maar dat die andere sites ook aangepakt worden, moeten worden, maar niet dat de blokkade niet werkt. En, en wat is de reden dat die andere sites, uh, waardoor er nu volgens mij evenveel films en muziek uh, wordt gedownload als, als eerst, uh, in ieder geval volgens de onderzoekers, waarom worden die dan niet geblokkeerd? Nou, dat komt omdat uh, de Nederlandse uh, internet service providers daar nog niet aan mee. Die wilden daar niet aan meewerken. Die zijn ook in hoger beroep tegen de blokkering van de Part B, uh, En dat komt op 19 september aanstaande uh, op zitting.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 Ja, dat is makkelijk. Zeker met Spotify is het natuurlijk makkelijk geworden. Als je, als je wil streamen, als je wil downloaden, kun je het naar iTunes. Maar er zijn, uh, zijn veel meer mogelijkheden dan die twee. Wat Nederland betreft heb je natuurlijk video on demand, Maar er komt ook een abonnementmodel uh, aan voor Nederland. Netflix, uh, dat is in Amerika al heel populair. Ja, dus dat, dat neemt zinderogen uh, toe. En het is belangrijk, hè, laten we wel wezen... handhaving alleen is niet de oplossing. Hè. Je moet ook met goede legale alternatieven komen. Nou, die zijn er en die komen er steeds meer bij. Goed, en in september dus uh, wordt dit hele verhaal vervolgd wat u betreft. Tim Kuik, dank u wel, van Stichting Brein. Graag gedaan. Goedemiddag. John Sohoka met de verkeersinformatie. Er staan 28 files bij Elke, opgeteld 85 kilometer. Een paar opvallende files stonden meer de A7. Richting Afsluitdijk staat 3 kilometer bij Sneek. Dus wat drukker dan gebruikelijk op de A12 richting Duitsland. Daar rijdt het langzaam over een lengte van 10 kilometer... tussen het Waterberg en Duiven. Dat geldt ook voor de A59 richting Den Bosch. Daar staat tussen Maden en het Hooipolder 6 kilometer. Verslaggevers... ...correspondenten, reportages en interviews. Tot half zeven, het NOS Radio 1-journaal. Maandag, dan is de opening van het collegejaar... ...en het bestuur van het Deltion College in Zwolle legt dan een eet af.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 Ik praat verder met bestuursvoorzitter Bert Beun van het de Deltion College. Goedemiddag. Goedemiddag. Zeg, wat gaat u zeggen maandag? Nou, dat is niet, niet in één zinnetje geven. Ik denk dat de minister dat heel goed uh, uh, verwoord dienstbaar zijn aan, uh, aan, aan het onderwijsproces. Dat is wat we uh, natuurlijk als, als kerntaak hebben. En wat wij uitspreken, uh, mijn collega Mark Otto en, en ikzelf, dat, dat zal uh, een, een half A4'tje zijn gericht aan onze leerlingen aan onze medewerkers, aan de bedrijven, instellingen waar we mee werken... de overheden, waar zij dan op mogen rekenen. En, en, en, Volg... en dat is niet de rotzooi met, met uw geld? Nee, ja, daar komt het gewoon eigenlijk heel plat misschien wel op neer. Maar het is wel uh, vanuit die positieve insteek ook gewoon aangeven... hier mag je op rekenen en die uh, transparantheid ook uh, daadwerkelijk verwoorden. En wij uh, vonden als Deltion uh, dat we uh, nou ja, na anderhalf jaar daar... Uh, in naar buiten treden met ons DNA, zoals we dat dan uh, noemen... ja daar ook best mogen markeren uh, dat we dat ook echt verwoorden en in een eet uh, wegzetten. Ja, is dat ook echt nodig? Ik bedoel, is er wantrouwen tegenover u en uw collega? Nou, nee, gelukkig niet. Uh, want als je dat vanuit dat verhaal zou doen... Uh, dat dan ja, volgens mij red je het dan ook niet met een afleggen. Het is een gevoel waar je als organisatie en als regio... Uh, zeg maar die, die met, met het Deltion samenwerkt uh, in zit... Daar zijn we in op pad en uh, ja, daar, daar praten we over wat je uh, van elkaar mag verwachten. Wat, wat partijen, wat medewerkers, studenten van ons mogen verwachten. Dat communiceren we en het is goed om daar uh, een keer bij stil te staan. Om dat dan ook daadwerkelijk als verantwoordelijk bestuur dus ook te verwoorden. Uit te spreken tegenover die mensen en uh, ja, daarmee te laten zien uh, uh, waar je voor staat. En uh, de, de kracht van het papier... Uh, ja, het te versterken. Maar ja, dat is altijd een lastig, hè, kracht van het papier versterken. maar goed, ja. eh, u doet ja, in ieder geval voelsmaat. een poging. ja, weet, weet u of uw collega's ook van andere uh, instellingen dit gaan doen? Nou, ik, ik, ik durf niet te zeggen of op dit moment collega's dat doen. Uh, de uitspraak die de minister toen gedaan heeft... is natuurlijk binnen de mbo-raad hebben wij daar ook met de minister over gesproken. Ik denk dat niemand daar uh, echt tegen is. Alleen het moet wel passen in een, in een moment dat je daar als organisatie ook aan toe bent. Hè. Als het een kunstje is, oh even tussendoor werkt het niet. Ja, maar wacht even, en, uh, dat weet je weet daar dat aan toe bent. bent, dat is toch... Ja, maar waarom zou je daar niet aan toe zijn, denk ik dan? Nou, ik, ik vind dat ook een hele goede uh, vraag. Is dat wij zijn er ook aan toe om dat te melden. Wij uh, communiceren heel transparant met, met onze partijen, uh, wat een wat ieder mag verwachten. En dan uh, zet je uh, ja, de kroon op de, op de, op de, op de, op de taart om dat nog een keer echt uh, uit te spreken. En, en dat doen we op dit moment. Dat gaat u maandag doen. Bert Beun, dank voor uw toelichting. Doen. Goedemiddag. Graag gedaan. Dank Dag. je wel. the same Baby Get Hire, Roel van Velzen. Het NOS Radio 1 Journaal Media Overzicht. Mario Hageman. Minister en neemt binnenkort een besluit... over de uitlevering van een zieke Turkse Amsterdammer... Turkije heeft ons een uitlevering gevraagd. De man van 48 wordt onder meer verdacht van handel in heroïne. Maar volgens het parool heeft de SP Kamervragen gesteld... over zijn medische toestand. Daarom is zijn uitlevering nog tegengehouden. Volgens zijn advocaat is de Turkse Amsterdammer zo ziek... dat hij in Nederland naar een verpleeghuis moet. Hij heeft een aandoening aan zijn zenuwen... waardoor hij zijn armen en benen steeds minder kan bewegen. Of de uitlevering wordt tegengehouden is nog maar de vraag. De medische adviseur van de minister vindt dat de Turk best kan... Reizen. De persoon over wie vandaag het meest is getwitterd... is de Amerikaanse acteur Wentworth Miller... hoofdrolspeler in de harde Amerikaanse televisieserie Prison Break. De serie gaat over een man die zijn broer helpt te ontsnappen uit de gevangenis. Mijn naam is Michael Schofield. Mijn brother is facing the electric chair. For for crime he didn't commit. After his appeals were exhausted... I knew there was only one way to get him out. Miller heeft een uitnodiging voor het internationaal filmfestival van Sint-Petersburg afgewezen uit protest tegen de behandeling van homo's in Rusland. Miller is zelf homo en komt daar nu voor het eerst voor uit. Een van de vrouwelijke twitteraars reageert teleurgesteld. Mijn toekomstplannen vallen in duigen, zo twittert ze, jammer van onze kindjes. Verder sta ik volkomen achter hem en zijn protest. Amsterdam bereidt zich voor op het Prinsengrachtconcert van zaterdag als afsluiting van het Grachtenfestival, valt te zien op de voorpagina van het Parool. Wel heeft de organisatie een tegenslag te verduren en die heeft te maken met de kanonnen die zouden worden ingezet tijdens de overture 1812 van Tchaikovsky uitgevoerd door het Koninklijk Concertgebouworkest. En daar waar je de pauken hoorde, zou je tijdens het openluchtconcert de kanonnen van naar de vesting moeten horen. Maar volgens het parool gaat het niet door. Dat is weer goed nieuws voor de mensen met bootjes. Want de kanonnen hebben minstens 60 meter vrije ruimte nodig. En dat zou 20 bootjes in de Prinsengracht hebben gekost. Er komen nu musketeers voor de knallen. De wereld wordt steeds kleiner en die gedachten kan je bekruipen als je hoort dat ook het koninkrijk Tonga, 170 eilanden in Polynesië, supersnel internet krijgen. De koning vond dat zijn onderdanen dat moesten hebben en hij hoopt ook dat dat internet voorspoed brengt. Volgens het bedrijf dat er ruim 800 kilometer onderzeese kabel aanlegt, wordt het zo gedaan dat zware stormen en cyclonen geen vat hebben op de verbinding. Dat zegt de directeur tenminste tegen de Australische Radio. The cable is under the sea, so uh, it's quite secure. It should not be affected by cyclone or any other uh, weather condition. The building itself where the cable lands is quite solid, is designed for this purpose. En het zou in blijven zelfs tijdens de cyclone en Het heeft 25 miljoen euro gekost deze operatie. Nou wie genoeg heeft van het altijd maar bereikbaar zijn, die kan zijn frustraties kwijt in Finland. Dat kan je lezen bij de BBC. In een stad in het zuidoosten van Finland... houden ze een competitie gooien met mobiele telefoons. De winnaar van vorig jaar die wist zijn telefoon iets meer dan 100 meter weg te smijten. Zaterdag wordt duidelijk of die afstand dat de record wordt gebroken. Tot zover het mediaoverzicht. Wij gaan richting het nieuws van 6 uur. Daarna zijn we terug met meer nieuws uit Egypte. Grote nieuws daar natuurlijk vandaag is dat oud-president Mubarak... inderdaad is vrijgelaten uit de gevangenis. Huisarrest in het ziekenhuis of op een andere plek, dat is nog onduidelijk.